Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen in Groningen staan vandaag letterlijk in de kou. Mensen in het aardbevingsgebied kunnen een subsidie aanvragen om hun huis op te knappen. 10.000 euro. Maar daarvoor moet je wel in de rij staan bij het gemeentehuis. Ik was hier om vijf voor half negen en toen stonden de mensen al verderop in de rij. Dus toen dacht ik, ik ga het toch eens even via internet proberen. Maar mijn vriend zit achter internet en die uh, zegt, ik ben nummer 30.000. Ik ben om acht uur begonnen ik ben hartpatiënt En daarom heb ik een stoel bij me, dat ik iedere keer een klein beetje mee opschuif. Er is in totaal 220 miljoen euro beschikbaar. Dan zou je zeggen, dat is een heleboel. Maar de verwachting is dat er niet genoeg geld is voor iedereen. De vrouw die vorige week bij het huis van minister Kaag stond is opgepakt. Ze livestreamde daar de man met een brandende fakkel die complotleuze en intimiderende dingen riep. Hij werd kort daarna haal aangehouden. In gevangenis de Schie in Rotterdam heeft een groep gevangenen na de lunch geweigerd om terug te gaan naar hun cel. 18 gevangenen protesteren zo tegen de coronamaatregelen in de baaiers waardoor ze minder bezoek mogen krijgen. En duizenden mensen in Haarlem willen hekken langs het water waar Sam verdronk. Die jongen van 17 vertrok vorige week vanaf een feestje naar huis toen hij in de Leidse Vaart belandde. Buurtbewoners maken zich zorgen. Ik ben een buurtbewoner die hier achter in de buurt woont. En ook een zoon heeft van 13,5 die hier dagelijks langs fietst. En de bezorgdheid is groot in Haarlem om dit stukje... Uh, ...onveilige verkeerssituatie in Haarlem. Uh, de hele Leidse Vaart is eigenlijk onveilig en er moet gewoon uh, snel wat aan gebeuren. Er is een petitie begonnen voor hekken langs de Leidse Vaart en dat gaat heel snel. Er staan nu al 20.000 handtekeningen onder. Het weer vanmiddag is het droog met soms wat zon bij maximaal 6 graden. Behalve in het oosten, daar kan het op sommige plekken de hele dag mistig blijven en is het ook wat koeler. Morgen opnieuw wat zon, later regen en ietsje kouder dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Que je l'appelle Venise, vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondolier, taquillant pour une cerise pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise, Quel drôle d'idée, drôle d'idée, drôle d'idée Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinière Si elles veulent s'appeler Venise Prenez les dents bien au sérieux N'essayez pas de trouver mieux De trouver mieux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 Les yeux trempés, les deze, brisés, les deze, soumises en marche pied, me deze, comme la tour de deze, Pour deze, baiser. deze, deze, qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée.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 Yeah, yeah.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 als danseres bij het Amerikaanse muziekprogramma Soul Train. Uh, dat was natuurlijk een night to remember. We doen het even een beetje. Uh, uh, aan. steely dan. en really in the years. Are you reeling in the?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 Feit is in ieder geval dat de straatverlichting behoorlijk fel is. En dat het uh, bijna uh, kunstmatig licht is. Ik denk dat er zelfs een uh, straatrace uh, ook in de avonduren zou kunnen plaatsvinden in de Gerkenstraat, Als je het mij zou vragen. Met de straatverlichting zoals die er nu bij uh, staat. Maar goed, uh, dat uh, even terzijde. Het is een bericht wat je kunt vinden bij NH Nieuws. We doen het met de muziek. En dat doen we met Genesis en Cap. Build the flames, don't leave me this way. Keep them growing high. The sun may a beautiful connection flows naturally. Oh, you sweep me over my feet and catch me falling deep? Pull me closer when you think I've had and had enough. Fire, fire, Us against the world now. Fire, fire. Bring the fire, we go all out. It's a blessing as long as you give me